10 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Voor een aantal banken in Cairo staan lange rijen. De banken zijn vandaag voor het eerst in een week weer open, net als de effectenbeurs. Veel Egyptenaren zitten zonder contant geld en beurshandelaren houden er rekening mee dat het Egyptische pond onder druk komt te staan. Ook een aantal ambtenaren in een groot overheidsgebouw aan het Tagrierplein zijn vandaag weer naar hun werk gekomen. Ze werden bij het naar binnen gaan aangesproken door anti-Mubarak demonstranten. Op het plein wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd. De oppositie wil de slachtoffers herdenken die er vorige week bij de protesten in de grote steden vielen. En heeft de dertiende protestdag uitgeroepen tot dag van de martelaren luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft op Lanzarote meer dan 100 Belgische jongeren uit een vliegtuig laten zetten. Aan boord was ruzie ontstaan tussen een stewardess en een van de jongeren. Hij wilde niet extra betalen voor zijn bagage. Andere passagiers begonnen zich ermee te bemoeien toen bleek dat Ryanair de jongeren uit het toestel wilde zetten. Daarop moesten ze allemaal van boord. De politie werd erbij gehaald en het toestel vertrok vervolgens bijna leeg naar Charleroi. Na bemiddeling van de Belgische consul op de Canarische eilanden... heeft Ryanair toegezegd dat de jongeren vandaag... in kleine groepjes alsnog naar België worden teruggevlogen. Enkele tientallen kampeerders hebben de afgelopen twee nachten... voor de receptie van een camping in het Noord-Hollandse bakken doorgebracht... Ondanks het stormachtige weer sliepen ze voor een deel in de open lucht, op luchtbedden of in stoelen. Anderen hadden een klein tentje meegenomen. Vandaag worden op de camping in Bakken de laatste seizoensplaatsen verdeeld. En dat gaat volgens het principe wie het eerst komt die het eerst maalt. Er zijn zo'n 25 plaatsen beschikbaar en meer dan 300 belangstellenden. De eerste melden zich al vrijdagmiddag bij het kampeerterrein. Dan nog het weer, bewolkt en vrijwel overal droog bij een graad of 10. De west-zuidwesten wind trekt aan... en wordt vanmiddag langs de noordwestkust weer stormachtig. Dit was het NOS Journaal. alb Verkeersinformatie. De dijk Lelystad richting Enkhuizen, de N302... is dicht bij de sluizen. Door een technische storing gaat de slagboom niet meer open. Dit is Radio 1. VPR OVT over de onvoltooid verleden tijd met Paul van der Gaag en Jos Palm. Revolutie in de Arabische wereld. Het ene na het andere land raakte door in de ban. Naast Tunesië en Egypte heeft deze week ook de jemenitische dictator... zijn vertrek al aangekondigd na een dag van de woede. En in Algerije kan na 19 jaar de noodtoestand ineens worden opgeheven. Het doet een beetje denken aan het domino-effect... dat het vallen van de Berlijnse muur in 1989 teweegbracht... Ook toen moest het ene na het andere regime eraan geloven. En ook toen zaten we aan de buis gekluisterd. Afgelopen vrijdag promoveerde Dana Mustata aan de Utrechtse universiteit... op de rol van de televisie in de Roemeense geschiedenis. En dan in het bijzonder de rol bij de Roemeense revolutie destijds. Waarbij we ook hier het idee hadden er bovenop te zitten. Tot aan de standrechtelijke executie van het echtpaar Ceausescu aan toe. Maar wat zagen we destijds eigenlijk? een spontane weergave van een volksopstand... of was er toch sprake van regie achter de schermen. Daarover praten we zo met de promovenda... en met voormalig ambassadeur uit Roemenië, Koen Stork. Ja, en daarna, na de column van Henk Hofland... gaat het over een man die in de jaren zestig een hele andere revolutie... of een hele ander soort revolutionaire inspireerde, moet ik natuurlijk zeggen... de zogenaamde stem van een generatie. Die stem van een generatie wordt dit jaar zeventig... En we hebben het dus natuurlijk over Bob Dylan. En aan tafel vanuit het Belgische Limburgse Genk. Patrick Rouvlaar. En als ik het goed heb, Patrick heeft een boek geschreven... dat heet Bob Dylan in de Studio... waar hij alle platen van Bob Dylan bestudeerd heeft... en beschreven wat er zo in de studio allemaal gebeurt met meneer Dylan. Jij kent elke ademhaling, elke keer dat Dylan zijn neus snoot. Dat weet jij allemaal. Dat misschien niet allemaal, maar toch veel, ja. ja. Nou, daar gaan we straks van genieten. Ja, met veel muziek erbij ook. Zeker weten. Ja. En na elf uur in de tweede uur van OVT staan we stil bij de onrust binnen GroenLinks. Die uh, gisteren op het partijcongres nog een heel klein beetje tot uiting kwam. Het aantal aanvragen voor dat congres van leden was overigens vele malen groter eh, dan het aantal beschikbare plaatsen. Dus eh, van de leden die mee hebben willen beslissen, konden er maar een paar naar binnen. Was dat nou een historische dag in de geschiedenis van GroenLinks? Of gewoon de volgende stap in de ontwikkeling die de partij toch al doormaakt? Daarover hoort u GroenLinks-historicus Dick verkuil. En Margriet Brandsma bericht ons vanuit Duitsland over de onrust die al daar is ontstaan. Over een hond die de Hitler goed kan brengen. Tegen half twaalf tenslotte in de sport terug het eerste deel van een tweedelige serie over de geschiedenis van de Amsterdamse jazztempel het Bimhuis. Dat allemaal later, maar nu eerst een fragment uit het nieuws van eerder deze week. Grote zorgen over de kunstschatten in Egypte, want plunderaars slaan hun slag. Niet alleen winkels worden leeggehaald, ook musea worden betreden. Op zoek naar oude kunstschatten en goud... Er is onder meer ingebroken in het Egyptische museum in Cairo. Er werden twee eeuwenoude mummies vernield. Alleen uh, het hoofd is nog intact. Maarten Raven van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. U zou eergisteren naar Egypte zijn afgereisd. Maar u bent toch in Leiden gebleven. Waarom? We hebben op het allerlaatst besloten onze vluchten te cancelen... omdat wij de overtuiging hadden dat we niet zouden kunnen werken... dat we de juiste vergunningen niet zouden krijgen. Maar natuurlijk ook omdat ons team gevaar zou lopen. Er zijn op het ogenblik gewapende bendes... die dag en nacht illegale opgravingen plegen... ...magazijnen met oud-oudheidkundige schatten bestormen en die zelfs uh, musea proberen te betreven. Maar ze gaan ook echt de grond in dus, ze gaan ook graven. Ja, er is een uh, rapport dat er uh, dag en nacht nu uh, putjes in de woestijn worden gemaakt op zoek naar kunstschatten. Ja, als we het over Egypte hebben vandaag, denken we natuurlijk op het eerst, niet allereerst aan de farao's, de piramides en kunstschatten en mummies... Maar toch even leek het erop dat het Egyptisch museum in Cairo... hetzelfde lot zou ondergaan als het Nationaal Museum in Irak in 2003. Kortom, dat het volledig leeggeroofd zou worden. Dat is tot nu toe gelukkig niet het geval. Maar er waren plunderingen. En je vraagt je natuurlijk af wat er allemaal wel niet geroofd kan worden. Wat de kunstschatten zijn die onze historie tekenen en dus behouden moeten blijven. Ja, en bij ons aan tafel Huub Pracht, Egyptoloog en reisleider en gids... dacht ik toch ook wel, door, Egypte, door het Egypte van de farao's en de koningsgraven. Huub Pracht, welkom. Allereerst even, heel simpels, heb je nog een reisje uitstaan... wat toevallig afgelast moet? Ja, nou, ik heb een uh, reis uh, gepland komende vrijdag, is de vertrekdatum. En heel officieel heb ik uh, aangekondigd dat morgen de beslissing wordt genomen. Maar de kans dat die reis nog doorgaat is nu ja, wel heel erg klein Je, je bent ook heel hele tijd aan het afwachten... Ja, de, ja. En en het uitstellen, net als de Egyptenaren zelf, ja. he, tot het ja, zover precies. is. Je, je, ja. je volgt het uh, tot op de voet. Dus. Ja. Ja. Die, uh, die kunstschatten, die plunderingen die er geweest zijn... met name in het Egyptisch museum, hoe erg was het nou eigenlijk? Ja, het is natuurlijk heel dramatisch wanneer dit soort dingen gebeuren. Maar als ik de beelden goed bekijk... dan zeg ik van nou, het valt nog mee. Het had allemaal zoveel erger nog gekund als er iemand geweest was... die echt puur zijn agressie had willen botvieren. En had hij wellicht de boel in brand willen steken... of uh, alles uh, aan gruzelementen willen slaan. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Het lijkt er enigszins op dat hier iemand bezig is geweest... die ja, met ingehouden woede... Een paar vitrines kapot heeft geslagen. en vooral wat kleinere houten voorwerpen. uit die vitrines heeft gehaald. en op de grond kapot gegooid heeft. Ja, want gisteravond op het journaal, als ik het goed heb. zag je uh, wat Egyptenaren, wat, wat mannen. Mm -hmm. met van die kleine houten poppetjes... Uh, mm -hmm. uit, uit weet ik voor welke tijd. maar in ieder geval ergens uit de verre uh, Egyptische met, oudheid. Uit het Middenrijk, ja. Middenrijk, ja. dank u. En uh, die, die gaven ze terug aan de soldaten. Ja. Uh, is, is dat wat er gebeurt? Zijn een paar poppetjes ontvreemd? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Uh, er is een, uh, een, een giftshop, die was net klaar. En daar. Uh werden dan replica's verkocht, zouden verkocht gaan worden... replica's van voorwerpen uit het uh, graf van Toetan Gamon. Dat is allemaal uit het Nieuwe Rijk. Um, dat uh, ziet er goud uit, maar uh, is natuurlijk allemaal nep. Dat is helemaal legeroofd. dat is inderdaad geplunderd. En daar is men mee aan de haal gegaan. Gelukkig maar dat dat hetgene is wat men gestolen heeft. Maar daarnaast is er ook een inbraak geweest in het museum zelf. En daar is niets verdwenen, er is alleen wat beschadigd. Ja. Maar want om, om wat voor soort dingen gaat het nou? Wat zijn nou de, de topstukken ja. die bedreigd worden in zo'n museum? Ja, uiteraard de Toetangamon-collectie. Uh, dus de, de, de hele verzameling van vele, vele prachtige uh, gouden voorwerpen... die in 1922 aan het licht zijn gekomen. Um, daarvan zijn nu twee objecten die zijn beschadigd geraakt. Uh, maar gelukkig zaken als het beroemde gouden masker... of de prachtige troon van Toetangamon... die zijn allemaal gespaard gebleven. En dat is toch wel opmerkelijk goed. Het gouden masker, daar kom je ook niet zomaar bij. Maar bijvoorbeeld zo'n gouden troon waar ik het over heb. Ja, die had men in principe kunnen bereiken en kapot kunnen slaan. En dat is niet gebeurd. Want ja. is nog niet zo lang geleden, volgens mij een paar weken geleden... dat er een, dat er een kleine schermutseling was over Nefertite, geloof ik, die in Berlijn ja. ligt. Er ja. uh, mm -hmm. ligt ook een heleboel, uh, een heleboel Egyptische schatten buiten Egypte. Ja, ja zeker. Ja, we ja. hebben ja. hier in, in Nederland zelfs ook ja. fantastische kunstschat. gehad. Hè, in het uh, Rijksmuseum van oude en het uh, Allard Pierson Museum. Maar het zou natuurlijk absurd zijn wanneer al die objecten uh, terug naar Egypte zouden moeten, overigens. Die zijn legaal uh, uit dat land vandaan gehaald ja. en uh, hier uh, nu tentoongesteld. Maar ik begrijp de, de eis van uh, Zahi Hawass wel, hoor, rondom... Uh, de portretkop van Nefertiti. Dat is natuurlijk een topstuk en die wil hij uh, graag weer uh, in Egypte hebben. Maar er is geen sprake van dat dat uh, op juridische gronden uh, zo zou kunnen. Ja, maar in Egypte zelf ligt dus ook heel erg veel. Hè? Ontzettend veel. Ja. Ontzettend veel Want ja. bu buiten, de, buiten de musea, uh, de mummies op archeologische vindplaatsen... rotsschilderingen, koningsgraven... Mm -hmm. uh, Mensen in Egypte zijn heel arm. Dat is ook mm -hmm. een, van de, een van de belangrijke oorzaken van alle onlusten van nu. Ja. Uh, Zo'n zo, zo grafveld van Toetok waar het net in het fragment over ging... Mm -hmm. mm. Eh. Nou, dat in hoeverre is dat bedreigd? Ja, dat is het, nou, waar het over ging, waar Maarten Raven het net over had... Dat is het uh, grafveld in Saqqara. Dat is, ligt bij de oude voormalige uh, hoofdstad Memphis. Maar dat is een heel uitgestrekte necropol... Waar in lengte van dagen in de faraonische geschiedenis men uh, graven heeft aangelegd. En met name in de tijd van Tutankhamon zijn daar de ambtenaren begraven. En dat zijn fantastische graven waar uh, de Nederlandse archeologen al sinds 1975 aan werken. En met name komen er nu wat berichten door dat juist die graven uh, bedreigd zijn... door nou ja, plunderaars die prachtige reliefs weg willen halen. Ja. Maar het is allemaal wat onzeker. De berichtgeving is heel tegenstrijdig. Als we dokter Zahi Hawass moeten geloven... is er helemaal niets aan de hand. En wie is dokter? Ja, puntje, dat, is de on, dat is de onvermijdelijke. De man met de hoed die we altijd in beeld zien. Ieder Egypte-programma, Discovery Channel, National Geographic... hij staat pontificaal in beeld. Hij is nu deze week ook... Uh, minister van Cultuur geworden. Uh, ja, is, is het nou wellicht zo dat tot nu toe... er zijn berichten over, over nou ja, goed, opgravingen... Om, om, om van die kleine schatten te roven. Ja, je noemde net dat grafveld uh -huh. waar mensen aan het opgraven zijn. Is het nou zo dat het algemene beeld dat het allemaal toch... net als die hele revolutie of opstand uh -huh. heel beheerst is... dat? Men ook in zekere zin beheerst omgaat met. is het toch iets van hier? hier mag je niet toch, aankomen? Dit is ons, ons volle dam, hier moeten we ja. afblijven. Ja, toch wel. Ja, zeker. Ik uh, kom natuurlijk uh, al vele jaren en, en heel regelmatig in Egypte. En je merkt dat uh, wel degelijk, zeker in de afgelopen decennia, zou ik kunnen zeggen. ook de Egyptenaren zich er heel goed van doordrongen zijn. dat dit hun nationaal erfgoed is. En natuurlijk is het ook een, een bron van inkomsten uh, voor wat toerisme betreft. maar ze zijn er ook daadwerkelijk trots op. En je ziet ja. het ook onmiddellijk hoor, dat ook in de provincie mensen zich organiseren om dit soort archeologische sites te beschermen. De verdediging van de Egyptische kunstschatten kunnen we heel goed aan de Egyptenaren zelf overlaten. Dat geloof ik zeer zeker. En, en, en nu nog de regering. Ja. Okay. Ja. Uw pracht. Uh, bedankt voor deze uh, ja, ja. Bij velen van u staan waarschijnlijk de beelden van de revolutie in Roemenië. 1989 nog helder voor de geest. Het zag allemaal heel revolutionair uit. Opgewonden passanten roepend naar de camera. En een paar dagen eerder waren de beelden van de toespraak van Ceausescu in de sfeer. onder de toehoorders die toen omsloeg in vijandigheid. geïmproviseerde televisie, zo kwam het over. Helemaal niet, zegt mediawetenschapper wetenschapper Dana Moestata. Allemaal voorbereid, jarenlang, door de securitate. Ze heeft haar stelling toegelicht in een proefschrift... dat ze vrijdag met glans verdedigde aan de Universiteit van Utrecht. En ze is nu hier aanwezig. En Koen Stork, de man die destijds ons land als ambassadeur in Boekarest vertegenwoordigde en die toen ook bij afwezigheid van journalisten verslag deed op de Nederlands Radio... die praat, eh, als het goed is, via de telefoon met ons mee. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, ja, uh, Dana Mustata. Allereerst natuurlijk heel hartelijk gefeliciteerd. Je komt laude gepromoveerd. Ja, ja heel <laughs> Dank erg je mooi. Wel. Ja. Uh, om te beginnen, die, die televisie als ingang om een revolutie te bestuderen. Uh, waar, waar, waar zoek je dan naar? Hoe doe je dat? Ja, ik heb mijn onderzoek uh, naar uh, Romeinse televisie vier jaar geleden. Ja, zes jaar geleden begonnen tijdens mijn uh, Research Masters hier in Utrecht, bij Utrecht Universiteit. En ik vond het een heel leuk onderwerp, want uh, er bestaat nog niks uh, uh, ja, uh, uh, over Romeinse televisie. Dus uh, ja, uh, toen ben ik begonnen met, uh, met mijn uh, onderzoek en... Uh, ja, uh, ik ik heb uh, nieuwe bronnen. Ik kon, kon de nieuwe bronnen gebruiken uit de, de, de communistische staatsveiligheidsdiensten. Uh, en uh, ja. Uh, ik heb uh, op vrijdag uh, gepromoveerd en uh, ik heb een boek over de Romeinse televisie en over Rome de Romeinse revolutie geschreven. En in mijn proefschrift uh, ja, toon ik uh, aan ja, een nieuwe uh, um, discussie over de Romeinse televisie. Dat ja geen spontane actie was, maar een tienjarig lang uh, proces. Ja, waarbij en, uh, de securitaten die televisie gebruikten, zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, ja. ja. Dus, uh, ja, het proces uh, is begonnen in uh, 1980. Ja, uh, en uh, het is uh, toegenomen in 1982 uh, tijdens de uh, wereldvoetbalwedstrijd uh, toen. Want uh, Ceausescu uh, is toen uh, verboden de uh, eisending uh, van de uh, voetbalwedstrijd naar Roemenië. Dus toen werden mensen heel boos. Dat, ze, uh, dat moet je ook niet doen. Hè? Ja. Nee, nee. nee, nee, nee ja. toch? Ja, ja, ja. Sport is heel belangrijk. Ja, ja. Voor ja, Iedereen overal ter wereld. Ja. laten <laughs> we ja, ja. het voorwerp verder over 82, ja? wat er toen gebeurde. Eerst nog even teruggaan naar het moment... wat volgens mij al onze luisteraars ook nog voor de geest staat. Naar die toespraak van Ceausescu en de omslag in het publiek. Mm -hmm. Even luisteren. De rest van mare... Manifeste populaire in București considerend, aceasta ja wij zien het er nu niet bij en de luisteraars ook niet. Kan je nog even beschrijven wat er nu precies gebeurde? Ja, de wat camera is, de camera is uh, gefixeerd op Ceausescu, Dus uh, uh, yeah, er is niet veel te zien. Maar uh, uh, de kijkers konden het uh, gezicht van Ceausescu uh, zien. En hij was een beetje... Hij yeah, verwachtte. So so niet... Hij wordt uitgefloten yeah. en hij weet eigenlijk niet wat te doen. Eindelijk zie je voor het eerst de keizer zonder and kleren aan. That was, that dat is dat was... wat je ziet. Ja, en dat was ja. heel belangrijk, want dat uh, toont aan dat Ceausescu wist niet hoe, uh, wist niet wat er gebeurde in de land. Hij had geen idee and... wat hem overkwam. Sorry? Hij had geen idee wat nee, hem overkwam. Nee, nee, nee. En uh, de securiteit en de staatsveiligheidspolitie, uh, ze wisten wel. Dus uh, die toespraak was de grootste fout van Ceausescu om live op televisie, op televisie ja, te gaan. Ja. Te gaan. Ja. Koen Stork? Ja? U, u zat ook aan de buis toe. Ja, ja. ja. Want uh, de avond tevoren was het aangekondigd, door uh, Ceausescu dat de volgende dag die, die uh, grote solidariteitsbetuiging zou plaatsvinden. Dus uh, wij waren op de hoogte daarvan. En ik, uh, ik kom toen inderdaad uh, via mijn televisietoestand in huis, vlak naast de kanselarij, het kantoor, heb ik het toen kunnen volgen. Dat was wel een van de meest sensationele momenten. Maar overigens dat dat geregisseerd is, ge, gestuurd is tussen so Securitate, daar vind ik eerlijk gezegd niet zoveel aanwijzingen voor. Want ik bedoel, ja, dat was toch niet echt in hun directe voordelen ook. Er zaten er geen stommels bij De securitaten aan de top. Er zaten hele intelligente mensen bij... De, iedereen in Roemenië is langzamerhand wilde wel uh, complotteren tegen Ceaușescu, maar niemand durfde het werkelijk. En het feit dat uh, de menigte ook niet getoond wordt, want dat zou dan toch wel een heel overtuigend bewijs van de stemming in Roemenië tegen Ceaușescu geweest zijn, geeft dat ook aan. De menigte, zoals uh, uh, Daniela dat ook zegt, die werd niet getoond. Alleen Ceaușescu, en die bleef doorspreken. Ja, Daniela? De menigte werd niet getoond? Ja. Maar, nee, ja? nee Maar ja, de, de, de, de, de Ceausescu's to toespraak op 21 december... die was niet uh, ja, gemanipuleerd door de securitate. Nee. Nee, nee dat, dat zei ik niet in, in mijn uh, boek. Uh, maar wat gebeurt er daarna? Want de volgende dag is de revolutie begonnen. De volgende dag zijn de mensen naar de uh, ja, televisieomroep gegaan. En uh, de revolutie ja, maar... is begonnen live op televisie. En ja, dit stuk is de securitate goed gebruikt. Maar, maar ze oh. hebben het gebruikt doordat ze in het openbaar hebben laten zien... wat iedereen al wist. Deze man is macht en invloed aan het verliezen... en weet het eigenlijk ook niet meer. Is, is dat wat je bedoelt? Ja, ik bedoel dat uh, ja, de secretaris wist meer dat uh, uh, dan Ceausescu. en Chávezko eigenlijk hij moest weg, want uh, ja, er, er waren de internationale omstandigheden dat uh, ja, communisme was uh, ja, communisme in de andere landen was. Uh, het, het viel als een, net als nu in de Arabische wereld, ja, het ene na het andere ja, regime viel. Ja, dus iets, iets moest gebeuren. Ja. toen. En uh, ja, Ceausescu moest weg en de securitate heeft uh, ja, de dissidentie van mensen goed gebruikt. En in mijn boefschrift Tony ton ik aan, want er is veel uh, bloed gevloeid in Roemenië toen. En er hoeft geen, er hoeft niet een bloedachtige revolutie te zijn. Want uh, uh, ja, Ceausescu was, uh, was uh, gepakt en hij was op uh, 25, uh, uh, ja, doodgemaakt. En tot 25 december uh, ja, mensen gingen dood en dat uh, ja, mensen uh, en Roemeense historici uh, uh, ja, uh, vragen zich af uh, waarom, wie, waarom moesten mensen dood gaan in Roemenië en uh, want uh, ja de, de securiteit zei toen uh, ja de nieuwe leiders van de revolutie zei toen dat uh, er waren terroristen dus uh, ondersteuners van Ceausescu die de mensen uh, uh, ja dood uh, hebben gemaakt ja. maar ze wisten nog niet wie de terroristen waren en uh, ja, die stuk heeft de... Uh, en de terroristen uh, heeft de ja goed gemanipuleerd. Want er, er bestaat geen terroristen. De terroristen waren de securitate en maar mensen. Maar de secretaten zelf. Ja. Maar nou even terug naar die televisie, want daar mm -hmm. gaat jouw proefschrift over. Mm -hmm. hè? Uh, laten we nog één fragmentje luisteren. Uh, iets, iets later. Klinkt ook erg geïmproviseerd. Uh, voor een goed voorbereid programma, wat, wat, wat jij dan poneert. Laten we even luisteren naar een fragment van... De eerste uitzending. Overleg tussen mensen in een bomvolle studio. Eh, vlak voor de uitzending. en dan het geluid van de uitzending zelf. Mm -hmm. Ja, het komt 5 enorm geïmproviseerd over. Hè. Je ziet allemaal mensen door elkaar lopen en tegen elkaar schreeuwen en roepen. Het, het klinkt meer als uh, fans die uh, van mening wisselen... over de opstelling van hun favoriete voetbalelftal. Ja. Misschien kunnen mensen inderdaad zich die beelden nog herinneren. Je ziet inderdaad mensen met elkaar enorm ruzie. Ja, wat, wat, hoe, is dit, hoe is dit allemaal gemanipuleerd? Of is dit niet gemanipuleerd? Nee, het was gemanipuleerd. Maar uh, wat wij horen en uh, wat wij hebben gezien op televisie... op Romeinse televisie, dat was een... Uh, ja, die waren televisiebeelden. En televisiebeelden, en, uh, die, die zijn fragmenten uit televisiebeelden. En uh, televisiebeelden zijn niet een revolutie. Televisiebeelden, uh, wij wisten niet wat achter de televisiebeelden uh, was. Uh, en uh, wie, wie was achter de televisiebeelden. En ja... Uh, yeah, uh, de improvisatie van televisie, dat uh, dat uh, helpt om uh, um, ja, om, te, um, om de, de impressie te geven dat uh, ja, iets was veranderd. Dat uh, ja, de televisie was vrij. Voor die tijd was televisie niet vrij. Mensen konden niet zo improviseren beelden zien. Dus uh, dat was een uh, ja, uh, artifice van uh, ja, verandering. Dus dat, dat helpt yeah, ja, de je, je weet op het moment als je tv kijkt... ik zit hier in een hutje ja. ergens op het veld in Roemenië... maar ik ben niet de enige. Heel het land is in opstand. Het mag vanaf nu. Ja, dat is men, wat die boodsch kreeg de boodschap. boodschap. We mogen er nu de straat op. En, en dan komen we bij jouw onderzoek... want die securitate wist al heel lang van de onvrede... van de televisiekijker. Die had die onvrede gemonitord, gepeild, vastgelegd. Al vanaf dat WK voetbal... wat je daarnet noemde. Hoe ging dat precies? Ja, yeah, uh, dus ja, yeah, wat, wat ik, ik erover heb in mijn boek. Um, dus ja, yeah, de live uitzending, dat was, uh, yeah, was live, dus dat uh, was niet geregistreerd. Maar de proces en de verandering achter de, de televisiebeelden, die was gemanipuleerd. Um, uh, en yeah, ja, het is begonnen in 1982. Toen uh, werden mensen heel boos uh, uh, op Ceausescu um, uh, ja, wat gebeurde toen precies was... Uh dat uh, ja, mensen be begonnen om uh, de, de televisie van de buurlanden naar de televisie van de buurlanden te kijken. Uh, ze plaatsten antennes op hun dak en dat was uh, ja, namelijk illegaal. Uh, dus de securiteit uh, begonnen te zien de dissidentie van mensen. En uh, ja, mensen uh, ja, gingen om reis naar uh, heuvelachtige uh, uh, gebieden in Roemenië om de uh, televisiesignals van de buurlanden te, te kunnen ontvangen. En dus ja, de dissidentie van mensen uh, uh, was zichtbaar gemaakt toen. En uh, ja, de, de securitate uh, uh, is, is toen begonnen met uh, wat ze noemt malicious operation. Uh, dus uh, ja, de malicious uh, operatie uh, die is genoemd naar een toestel uh, die uh, gekoppeld was aan de telefoontoestellen van de Romeinse omroep. Want toen be uh, begonnen mensen te, uh, veel te telefoneren naar de Romeinse uh, omroep en veel brieven te schrijven over uh, hun... Uh... Een ongenoegen, ja? <laughs> over een ongenoegen? Uh, ja, ja. Ja. En, uh, ja, over hun ja, ontevredenheid met het regime en uh, ja, met Ceausescu. En, uh, ja, het, ik, ik vond het heel vreemd dat de Securitate toen niks deed om de dissidentie van mensen te stoppen. En ik heb brieven gelezen die heel um, agressief waren. Uh, ja, mensen dreigden met de dood van Ceausescu, met bombaanvallen. Uh, uh, ja, de Securitate heeft niks gedaan. Maar, wat ze, ze hebben gedaan... ze hebben veel documentatie bewaard over die mensen. En de meeste documentatie die ze hebben bewaard... was over uh, ja, een specifieke type uh, mensen. Die waren de sociaal problematische mensen. Mensen die uh, ja, alcoholisch waren. Mensen die uh, uh, ja, krankzinnig waren. Dus mensen met problemen. En dat vond ik heel vreemd. En toen, toen ik naar de beelden van de revolutie kijk... bij de Romeinse archieven... Uh, ja zag ik dat ja de terroristen die ze uh, op uh, televisie uh, uh, uh, kwamen, die waren heel gewone mensen en mensen met sociale problemen en die waren de mensen die um, ja heel makkelijk uh, gemanipuleerd konden zijn uh, en ze gebruiken ook de taal, dus ze gebruiken om de terroristen te, te beschrijven live op televisie. Dit, ja, dat was dezelfde taal die, die ze in de Malicious documenten hebben gebruikt. En voor mij dat was dat de kenmerk van de securitaten. Want ja, wie waren de terroristen? Ja, die waren gewoon um, um, ja, gewone mensen. En, uh, en de elite terroristen. En niet ja. ja. de ja. securitaten. Die werden door de securitaten als afleiding gebruikt. Ja. ja. Koen Stork? Ooit gehoord van die operatie, Malissius? Nee, nee, had ik, had ik niet van gehoord. <tacht> maar dat verbaast me niet zo heel erg. Uh, ja, Secretariat was uiterst uh, inventief met het vinden van allerlei mogelijkheden... Om de, vol om de stemming onder de bevolking te volgen. En ze hebben daar zeker ook gebruik van gemaakt. Maar um, ja, ik, ik vind nog, nog één ding wat ik ga zeggen over... Die, die overigens heel interessante dissertatie van uh, Moustata, Daniela Mustata. Dat uh, ik vind dat, dat er te weinig aandacht werd gegeven aan de avond van 21 december. Dus donderdag 21 december. Voordat de volgende dag uh, de Tjujeszku's echt zijn gevlucht. Want toen, dus na die demonstratie, na die mislukte demonstratie. Um, uh, ...van solidariteit aan Ceausescu op het plein voor het Centrale Comité... Uh, ...hebben de mensen zich verzameld, zijn naar een ander plein gegaan... ...het Universiteitsplein, en daar is het tot diep in de nacht... ...en daar ben ik bij geweest, ook, dus daar kan ik echt van getuigen... Uh, ...is het daar heel oproerig geweest... ...en zijn daar ook een groot aantal van de doden die in Roemenië zijn gesneuveld... ...met die hele revolutie, zijn daar toen gevallen... En dat is, dat is zo'n zo zo doorslaggevend moment geweest. Zelfs waar, op middernacht is het geëindigd, want toen had securitate eh, er genoeg van en werd het leger opdracht gegeven om de straten schoon te vegen. Maar het is urenlang doorgegaan met een enorme demonstratie van ongewapende burgers, alleen maar met een enkele stok of zo, maar zonder enige wapend. ...tegen zwaar bewapende troepen, de moesla, de, de oproerpolitie en het leger daarachter, een tanks daarachter... ...panzerwagens eerst nog en dan tanks daarachter. En dat was, euh, nou ja, een schitterend gezicht en een mm -hmm. geweldige opstand. Ja, maar de, de, de, de kern van het proefschrift van Dana is volgens mij toch ook dat... Uh, de, de, ...de securitate eigenlijk veel meer wist... ...en veel meer grip had op die samenleving dan Ceausescu En dat Ceausescu ja. helemaal niet goed informeerde. Ja, dat wel. Hij wou het ook gewoon niet weten. Hij, hij, en hij had iedereen er zo onder, ook securitate... ...dat, dat niemand durfde iets te doen tegen hem. Hij had, hij had alles wel zo goed georganiseerd... ...dat iedereen die ook maar een woord tegen konden niet al die mensen, ondanks malicius, hebben ze waarschijnlijk ook kunnen opsporen. Want eh, zoals Daniela ook zelf zegt, die, die opsporingsapparaten of die identificatieapparaten van malicius, die golden niet voor openbare telefoons, bijvoorbeeld. Ja? Dat, dat klopt, Dana? Ja, ja? ja ze konden niet ja, openbare telefoons ja, identificeren. Die konden persoon. ze niet identificeren. Maar mensen wisten niet dat ze konden identificeren zijn, dus veel mensen belden ja, van hun... Ja, Gewoon maar, van een, van eigen, van vanuit hun eigen telefoon. Maar je ja. begrijpt dat de secur, securiteit die iedereen in de gaten hield, dat ze een soort apparaatje ontwikkeld hebben om mensen die anoniem brieven schrijven, bellen, cetera. ...op te sporen en te weten, dat is Jantje, puntje, puntje, die woont daar en daar en zus en zus. Dat begrijp ik allemaal tot nu toe. Maar wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp, en misschien maak ik het dan te ingewikkeld... ...maar ik probeer het toch maar even, is hoe zijn diezelfde mensen dan gebruikt of ingezet om een revolutie te maken? Hebben we, hebben we hier te maken met, hoe is dat gegaan? Want, ja, well, yeah, de securiteit wist wel dat als er een kans was om Ceausescu dood te maken... dat ze wisten over de, ja, de, de, de ontevredenheid van mensen en de woede van mensen... en dat de mensen op straat zouden lopen. Dus uh, ze wisten dat uh, ja, de mensen een revolutie konden maken. En uh, ja, de terroristen waren gewoon securitate mensen... maar ze hebben ge gewone mensen gebruikt. Dus de mensen, de malicious mensen die naar buiten hebben gelopen... tijdens de revolutie, uh, ja... Want ze wisten dat ja, zo'n mensen heel ja. agressief waren... en ze uh, ja, makkelijk uh, gemanipuleerd is, konden ze hebben, zijn. Het is meer dat ze het toegelaten hebben... dan dat ze het geïnitieerd hebben, als ik het goed begrijp. Ja, ze, ze hebben het toegelaten. Toch? Ja. Zo, zo, dan ja. begrijp ik het goed dat het daar eigenlijk op neerkomt. Ja, ja en, en daarnaast, het tweede wat ik begrijp, is dat... want wij de, dachten hier allemaal, die revolutie... dat wordt daarna een afrekening met de securitaten. Dat heeft de securitaten kennelijk voorzien. En die hebben die groep labiele uh, telefonerers zeg maar, gebruikt als een soort uh, afleidingsgroep... En, da en daarmee is afgerekend in plaats van met de securitaten. Ja, yeah. dus ja, uh, yeah, de malicious dissidenten waren yeah, de scapegoat van de terroristen. De zondebokken. Ja, ja. Yeah, yeah. Waardoor yeah. de securitaten uh, eigenlijk als een yeah, soort overwinnaar uit de revolutie not, yeah, is gekomen. Ja, de securitaten was de echte winnaar, want de securitaten officieel was. Uh, uh, yeah, was uh, um, uh, ja, niet meer bestond tijdens de revolutie. Uh, en yeah, ja... Ze, ze, ze hadden... Uh, uh, mensen nodig om... Uh, yeah. Ze hebben ja. dus... heel handig aan, aan, aan, aan lijfsbehoud gedaan. Ja. Politiek ja. dan Misschien een beetje... En, wat het leger in Egypte ja, nu ook doet. Ook al to... weten wij dat niet. Ja. Ja, dus, dus, ja, de, de hebben, ze hebben ja, daarna... de, de maag gepakt... En die zijn nu ja, de mensen die ook ja, de mediamogels van Roemenië zijn. Ze hebben nu veel privé ja, tijdschriften en uh, ja, uh, televisieomroepen. En uh, uh, dat, dat vind ik niet, uh, uh, vreemd. Vind niet, oh, ja. niet ja. vreemd. Want ze wisten veel ook over de media. Ja, ja Koen Stork, de Securitaat als overwinnaar van de revolutie. Um, um, nou, dat, dat, dat vind ik niet. Nee, dat, dat gaat mij echt... Te ver. Uh, dat er natuurlijk dat er uh, nog jarenlang en nog steeds wel voor een deel uh, grote misstanden zijn geweest in de politieke ontwikkeling van, van Roemenië, ja, dat is, dat is zeker waar. Maar um, om te zeggen dat nou de Securitate de winnaar is, ze zijn aardig buiten schot gebleven. Er is trouwens weinig mensen zijn er, behalve de Ceausescu's en een paar gelidste officieren tijdens die revolutionaire dagen. Um, hebben er echt het loodje weggelegd. Maar. en, en zijn het toch voornamelijk de opstandelingen geweest. die die 11 tot 1300 doden hebben meegebracht. met de enige bloedige revolutie van Oost-Europa. Maar. Um, nee, ik vind. Uh, ik vind het gevaar van zo'n stelling ook. Dat als dat te veel overdreven wordt. dat dat toch wel afdoet aan de, aan de. werkelijke waarde van die opstand. Mensen hadden, ik wil niet zeggen dat het allemaal uit de edelste motieven gebeurde. Het was, ook, het was ook voor een deel, wel degelijk ook, gewoon de materiële omstandigheden die hun zo ver gebracht hadden. Maar ook toch de onvrijheid. En die zie je bij die jongeren op uh, donderdagavond, 21 december, die zie je zo sterk naar boven komen. Van we hebben er genoeg van, van jullie schurm en ons, ons laten bedonderen en... Uh, enfin, dat heeft echt grote en onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Ja, want, want die werkelijke onvrede, die was er wel degelijk. Ja, ja. zeker, zeker. Go goed. Ja. Uh, staat er helemaal tot slot. Uh, door jouw televisieonderzoek van de afgelopen zes jaar. Als je nu naar de televisie kijkt en wat er allemaal in de Arabische wereld gebeurt. Bekijk je dat nou ook met iets andere ogen dan wij, denk je? <laughs> ik weet het niet. Ik weet niet, uh, ja. Ja, maar, ja, maar, ja je, je zou maar, moeten maar, weten ja, wat niet... Ja, die... ja, ja graf, wij ja. moeten beloften, ja, uh, uh, uh, dat, ja, wij moeten, um, um, ja, denken dat over Je de moet kracht... Je moet kritisch blijven kijken. Kritisch blijven kijken en ook dat televisiekracht heeft. En uh, ja, jij kan veel op televisie doen. En jij kan uh, goed gemanipuleerd uh, uh, met televisie, want televisie blijft, uh, ja, uh, fragmentair, dus ja... Uh, yeah oppassen als je televisie kijkt. Goed. Dana Moestata en Koen Stork, allebei uh, hartelijk dank. Oké. Okay. Uh, het is nu weer tijd voor onze column en die komt vandaag uh, van iemand... Uh, die uh, ook wel eens in Roemenië geweest is. Uh, Henk Hofland. En ja. Henk zit thuis aan de telefoon. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. In februari 1985 was het 40 jaar geleden dat Churchill, Roosevelt en Stalin in het livadia Paleis in Jalta op de Krim... bij elkaar kwamen om het naoorlogse Europa te verdelen. Dat is nu dus 66 jaar geleden. Toen was de Koude Oorlog nog niet afgelopen. De Berlijnse muur stond nog stevig overeind. Die conferentie zou behoorlijk worden herdacht. Ter voorbereiding van de plechtigheden ben ik in oktober 1984 in de trein gestapt om voor mijn krant NRC Handelsblad de vijandelijke kant van ons werelddeel ter plaatse te inspecteren. Eerst naar Parijs, daarna met de Orient Express via Wenen naar Budapest, een lange tussenstop in Boekarest en daarna via Kiev naar Odessa. Met een vliegtuigje naar Yalta, bezoek aan, het histor aan de historische conferentiezaal... ...even op de stoel van Stalin gaan zitten, stiekem, want je mocht de voorwerpen niet aanraken. En ook nog gekeken in het huis van Tsjechov, die daar gewoond heeft, eh, eh, althans in Jalta. En toen weer de terugreis, eerst naar Moskou, via Smolensk, Minsk en Brest-Litovsk naar Warschau. Daar een paar dagen blijven logeren en tenslotte via Oost-Berlijn weer naar huis bij elkaar had ik meer dan een maand in de trein gezeten en in het Oostblok gelogeerd. Omdat vandaag mijn oude vriend Koen Stork aan deze uitzending meelneemt. ...hij is van 1988 tot 1993 Nederlands ambassadeur in Roemenië geweest... ...gaat het hier verder over Boekarest, Boekarest toen. Het is een grote stad met meer dan 2 miljoen inwoners... Ik was er toen voor het eerst van mijn leven en ik spreek geen Roemeens en in die tijd was voor iemand uit het kapitalistische westen het hele Oostblok min of meer vijandelijk gebied. Altijd op je hoede zijn. Ik liep het station uit, ik had wel een kamer in een hotel, het Athenee Palace, gereserveerd, maar toevallig was er geen taxi. Ik keek wat raamloos rond en werd binnen een minuut door twee heren vrijwel tegelijkertijd aangeklampt. De ene deed me in het Duits een vermijdelijk aanbod. De andere zei in het Frans: Als u met deze man meegaat, vous serez dépouillé. Dan wordt u systematisch geplukt. Wat te doen? De laatste meneer leek me het betrouwbaarst. En ik had gelijk. Hij heette Christian Albinescu, was 62 en leraar oude talen. Hij bracht me keurig naar mijn hotel. Ik gaf hem 10 dollar. ...en nog altijd heb ik het gevoel dat ik zelden iemand zo gelukkig heb gemaakt. We spraken af dat we elkaar de volgende ochtend weer zouden ontmoeten in de lobby. Het AT&T was een prachtig hotel. Jugendstil met schemerig, geheimzinnig interieur. In het centrum van de lobby een brede wenteltrap... ...feilloos werkende liften en ook verwerf van alle gemakken voorzien. Ik controleerde mijn kamer op geheime camera's en afluisterapparatuur. In Budapest had ik een vernuftig verstopt microfoontje gevonden, maar hier leek niets verdacht te zijn. Gerustgesteld ging ik eten en later naar de nachtclub in de kelder. Daar zat het vol spionnen en zwaardhandelaren, zoals in iedere communistische nachtclub destijds. Met Albinescu de volgende dag de stad in. We gingen eerst naar het Paleis voor het Volk, een gigantisch project van dictator Ceaușescu dat toen nog in aanbouw was. Niet lelijk, vond ik, maar lachwekkend in zijn mega eerzucht. Een hele wijk was ervoor gesloopt. Christian heeft een foto van me gemaakt terwijl ik in de lege vlakte ervoor sta... en doe alsof ik de eigenaar ben. Veel later ben ik weer eens gegaan naar Boekarest. Cesar, Cesarcu was al lang afgezet en doodgeschoten. Koen was ambassadeur en deelde mee in de ontdekkingen die daar in de archieven werden gedaan. Daarna sprak ik u meer in Amsterdam. Weet je, zei hij, dat de securitate, dat was de mijn dienst, tientallen foto's van je heeft gemaakt. Ik had toen al zo'n vermoeder. Goed, Henk Hofland, bedankt. Ja, en dan gaan we nu uh, van de revolutie naar een. Uh, een heel ander soort revolutie. Namelijk die op muziekgebied, 24 mei 1941, werd s'avonds om vijf over negen een babytje geboren. Het was een jongen, hij woog zes pond en twee ons, en hij heette Robert Zimmerman. We kennen hem natuurlijk alweer een kleine 40 jaar als Bob Dylan. De stem die een generatie, de stem van een generatie die dit jaar 70 jaar wordt. Het zal in mei vast groots gevierd worden. Maar omdat deze week al een prachtig boek over hem uitkwam... over de avonturen bij als zijn studioplaten... vieren wij vandaag al de verjaardag van His Bobness. Ja, en dat doen we... U hoorde hem al in het begin van de uitzending met Patrick. In België moet je Patrick zeggen. Wij zijn zeggen nee, altijd Patrick, dus dat zal vast wel een keer of zes misgaan. Uh, Patrick Groefla, uh, schrijver van het boek Bob Dylan in de studio... uitgekomen bij uitgeverij Eppo. En over dat boek gaan we het dus hebben. We gaan tegelijkertijd een kleine, korte biografie van Dylan doen... maar eindig gaan vooral een aantal rare momenten die jij gekozen hebt... in die studio's bij al die platen die hij gemaakt heeft even benoemen en beluisteren. En ik heb er ook een paar gekozen. En uh, laten we maar gewoon meteen met het eerste fragment beginnen... Uh, wat iets laat horen wat, denk ik, veel mensen niet kennen. En Dillen in het Latijn, Venito Adoremus, van de CD Christmas in the Heart, ongeveer, geloof ik, afgelopen kerst uitgebracht. Inderdaad. Patrick. Nou, schrijf jij in je boek: dit zullen waarschijnlijk wel de laatste woorden op CD van Dillen zijn? Dat zou kunnen. Ik, heb, ik kan dat eigenlijk niet staven, maar ik vind het frappant dat hij eindigt met: amen, amen. Het, het, ja. het, het moet bijna. Zo zijn, hè? Compositorisch, ja, als schrijver ook. De man is ondertussen ook 70 jaar. Hij heeft net een contract getekend voor zes nieuwe boeken. Dus het zou wel eens kunnen dat hij uh, zich gaat toelaken op de literatuur. De, dus we krijgen na kronieken deel 1, nog een deel 2, even een autobiografie en de deel 3, ja, ja. Goed. Zullen we maar gelijk ook even naar de... We hebben nu de oudste Dylan Hoorbaar gehoord. Zullen we nu ook even naar een van de allerjongste gaan... en gaan luisteren naar Talking John Birch Paranoid Blues... I heard some footsteps by the front porch door, so I grabbed my shotgun from the floor, snuck around the house with a huff and a hiss, saying, hands up, you communist, There was the mailman. He punched me out. Yeah, I did... Dit nummer, Wat, wat valt daarover te vertellen? Ja, de John Birch Society was een, een rechtse politieke uh, uh, groepering en hij had daar een, een, uh, een hekel dicht over geschreven. En um, dat viel niet zo goed, dus er werd verwacht binnen de platenmaatschappij dat daar uh, kritiek op ging komen, dat die uh, gingen reageren daarop en uh, het nummer is ook van de plaat gehaald. Um, uh, dat viel ongeveer in dezelfde periode dat, die voor het eerst, dat Bob Dylan dus voor het eerst op tv zou komen. In uh, de Ed Sullivan Show, een nationaal, zoals dat dan in Amerika heet, nationaal uitgezonden programma. Dus echt uh, de kans om zich te laten zien. En tijdens de repetities uh, had hij dat nummer een aantal keren gespeeld. En vlak voor de uitzending werd hem gezegd, uh, het is beter om dit nummer niet te spelen, om iets anders te spelen, iets neutraler. En uh, daarop heeft hij gezegd... Ja, als ik dat niet mag spelen, dan kom ik gewoon niet. Dan, hij is opgestapt. En um, dat niet verschijnen in dat tv-programma... heeft eigenlijk veel meer uh, publiciteit voor hem opgeleverd... dan als hij dat liedje wel had gezongen. We hadden het zo net al over de macht en invloed van tv... Hè? maar ja, ja. zo kan het dus kennelijk ook er niet opkomen en dan nog meer, et cetera. Ja. Weet je, we gaan even, even... Want dit is ook de tijd dat, dat... Het is net na die eerste LP, geloof ik, hè, waar ook gezegd... Worden, we werken niet met freaks door andere mensen in de studio. Ja, ja. Het, het, is een, het begint gelijk als een, een zeer eigenzinnig persoon. Hij zet meteen in. Hij, hij is ook zeer eigenzinnig, anders was hij nooit zo, zo ver geraakt, nooit zo, zo groot geworden. Hij doet alles volgens zijn eigen, uh, zijn eigen maatstaven, zijn eigen uh, inzichten. Hij zeg, heeft op een moment ook in een interview gezegd van... Uh, ik breek geen regeltjes gewoon omdat er voor mij geen regeltjes zijn. Ik, ik herken geen, geen vaste uh, patronen. Zo werkt hij ook in de studio. Hij, hij werkt uh, volgens mij toch wel op een volledig unieke manier... Hij, uh, hij legt niet aan zijn muzikanten uit wat hij wil, hoe hij het in gedachten heeft. Hij uh, begint gewoon met een nummer en de muzikanten moeten maar... Proberen hem te volgen, trachten hem te volgen. Ja, hij, hij componeert het niet eerst. Hij heeft toch een tekst, neem ik aan. Ja. Uh, hij heeft een tekst. Daar ja, ja. werkt hij zeer lang aan. Daar werkt hij, hij heeft ook een idee waarschijnlijk hoe hij hoe het wil maken. Maar hij legt het niet uit. Hij, hij weigert zelfs tegen zijn muzikanten tempo aan, uh, aan te geven. Of, of de toonaard waarin hij gaat spelen. Hij begint gewoon te spelen en zij moeten maar volgen. En dat zorgt dat die mensen... Op de toppen van hun kunnen werken. Dus dat hij je echt. Het uh, is, is allemaal opzet, wou je bijna zeggen. Niet, niet opzettelijk opzet, maar het gaat vanzelf als opzet, als ware ja ja. ja, ja, ja. Weet je, we gaan nog een nummer doen. Uh, je koos een stuk uit de beroemde. de eerste dubbel AP uit de popgeschiedenis. Uh -huh. Blond, op blond. En dat is het nummer Most Likely You Go Your Way and I Go Mine. Nou hey, you love me and of me, but you know you Nou, moest, had ik eigenlijk even van tevoren moeten zeggen... beste luisteraars, let even op uh, de koper maar ja. leg het even uit. Ja, Bob Dylan die werkt uh, altijd live, of bij voorkeur live in de studio. Uh, dat wil zeggen dat alle muzikanten samen spelen. Tegenwoordig is dat helemaal anders. Tegenwoordig wordt elk instrument afzonderlijk opgenomen. Maar hij staat erop om dat allemaal live te doen. En nu, ja, dus je moet je voorstellen, mensen staan als het ware in, in een kring. In om, een halve cirkel om en, cirkel om en mee. En, en ze spelen ja. allemaal ja. gelijktijd. Maar dat was ja. in die tijd dat hij deze plaat opnam toch nog wel wat algemeener zo. Ja, maar hij werkt nog steeds. En dat is toch zo. wel uniek, okay. ja. ja. Uh, maar deze opname die gebeurde om drie uur s'nachts, zoiets. En uh, er werd over gesproken van, uh, hoe gaan we het doen? En iemand stelde voor van uh, een accent te maken met een trompet, een accent te leggen met een trompet. Nu, om drie uur s'nachts is het moeilijk om een trompetspeler te vinden. En uh, vermits hij het erop staat om alles live te doen, uh, zegt hij, we kunnen dat ook niet achteraf gaan indubben, dat wil ik niet tot de bassist zei van maar ik kan ook trompet spelen. Weet je, we gaan voor je verder gaan. we hebben dat nog een keer apart gezet. Laten we nog even luisteren of we echt een trompet horen of dit waar is wat je zegt. When you go yo and I go my. Ik zou zeggen, een heel voorzichtig, bescheiden trompetje. Dit was de harmonica. Ja, maar je hoort het op de trompet. Ja, maar er zijn uh, accenten. Er is een remix gemaakt een aantal jaren terug door Mark uh, Ronson. En die heeft uh, die trompet naar voren gehaald. Dat is eigenlijk het grootste verschil tussen de remix en, en deze versie. Dit Daar hoor je het nog beter ja. op. Maar... Uh, uh, wat er toen in de studio gebeurde, is dat die, die bassist... die zei, ik kan ook trompet spelen. En die heeft dus uh, met zijn rechterhand bas gespeeld... en met zijn linkerhand tegelijkertijd trompet gespeeld. Twee instrumenten gelijktijdig. En dat allemaal te illustratie dat Dylan het beste uit zijn medemuzikanten gaat. Ja ja, ja, ja uh, dus, uh, en, en, en maakt het nou nog uit dat dit was, <coughs> pardon, geloof ik, de eerste... Dit is nog uit de, de rocktijd van Dylan het Ja, ja of meer? En dan gaat hij binnen naar Nashville. Ja. Want daar is dit opgenomen. Dit is in Nashville ja. opgenomen, ja. Dat was eigenlijk de producer, Bob Johnson. Die, uh, die was af, uh, Texas afkomstig, maar die had in Nashville gewerkt. En uh, die had al een paar keer tegen Dylan gezegd van... Kom naar Nashville, daar werken de... Daar zitten goede muzikanten en daar wordt niet volgens de klok gewerkt. Omdat dat in New York nog erg speelde. Die mannen konden daar uh, meer verdienen natuurlijk. En uh, die uh, producer heeft dat heel slim aangepakt. Uh, hij, heeft daar een aantal, ja, hij heeft daar tegenkanting van gekregen van een manager van uh, Bob Dylan. Die zegt, als je nog een keer iets over Nashville durft zeggen... dan vlieg je hier buiten en kun je terug naar Nashville. En... Uh, Um, in die tijd, dat was 1965... was de wereldtentoonstelling in New York. En een van die muzikanten... toevallig de man, de bassist die we de net de hoorden... Spelen, ja. die uh, was op bezoek in New York. En uh, Bob Johnson heeft hem uitgenodigd... om naar de studio te komen. En die heeft daar op... Uh, Desolation Row... was Bob Dylan die avond op het nemen. En um, Bob was alleen in de studio... met zijn akoestische gitaar. En uh, die producer zegt... Laat deze man even meespelen en dan zie je hoe ze in Nashville werken. En die heeft er een prachtig stukje gitaar op gespeeld. En welk nummer hebben we dan over? Desolation Row. Juist, het nummer zelf. Nu we toch in Nashville zitten, gaan we nog even door. Want Dylan en Nashville, dan denken we natuurlijk allemaal aan Nashville Skyline. En daar heb jij ook weer een nummer uit gekozen. En daar moeten we letten op de percussie. Komt u maar. Stay, stay. Stay Le Ja, we, we hebben dit nummer vooraf een beetje ik wil niet zeggen verminkt, maar een aantal dingen samengevoegd, um, Geknipt en geplakt. Wat was er nou wat je ons wilde laten horen bij dit nummer? Ja, de drummer, Kenny Buttery, uh, die wist niet goed wat hij moest aanvangen met dat nummer. Dus dacht hij, ik ga eens uh, vragen aan Bob zelf wat hij denkt dat ik moet doen. En uh, Bob zegt uh, bongels, Dat zijn uh, van die kleine trommeltjes oh ja. die met de hand uh, bewerkt worden. En uh, die drummer vond dat maar niks, dat, uh, dat vond hij absoluut uh, belachelijk. Dus ging hij naar de producer en zei: zegt... ja, ik weet niet goed wat ik moet aanvangen. En dan zegt die producer, koebel. <laughs> uh, dat vond hij al even belachelijk. Um, dus gaat hij een koepel en bongo zoeken. Ik zal ze eens laten zien hoe belachelijke ideeën die mannen hebben, zegt hij. En die haalt de bongo en de koepel en stelt ze op. En op dat moment gaat het rote licht aan en beginnen de opname. Dus hij begint met die bongo en die koepel En op het, eh, als het refrein eraan komt, springt hij snel achter zijn drumstijl en begint eh, te drummen. En dat is wat we horen. Bongo, koepel en dat drumstel. Ja, dat drumstel hebben wij jammer genoeg dan weer niet laten horen... omdat we dachten, het gaat met name om die koebel en die bongo's. Maar het, het, wat aan deze plaat ook zo aardig is natuurlijk... Dit, dit is geloof ik het nummer wat hij eventueel zou schrijven... voor uh, de, de, de Midnight Grampel. Cowboy en waar Dylan ja. niet verder kwam dan La La La... en dat is dan uiteindelijk dit geworden. En het was alleen die leek geworden, ja. Maar we horen hier 1969, het is het jaar van Woodstock... het is het jaar van de hippie tijd, en we horen een verdomde huisvader zingen. Was dat opzet? Ja, Dylan uh, was echt niet blij met dat uh, predicaat, uh, met dat, uh, met die benaming uh, stembuis van een generatie. En daar wou hij echt vanaf. Vooral omdat het uh, hem en zijn familie heel veel problemen bezorgde. De, de fans kwamen vanuit uh, heel Amerika... of van overal in Amerika hem uh, opzoeken bij hem thuis. Ze kwamen s'nachts in zijn slaapkamer uh, binnengedrongen. We uh, vielen de buren lastig. Dus daar wou hij echt vanaf. Ze waren nog erger dan de securiteiten. Zoiets, ja. Uh, Thema-uitzending. Heel opvallend is dat op het moment... Bob Dylan was na zijn ongeluk. Hij heeft in, in 1966... Is die, uh, uh, ja, te val gekomen met zijn uh, motorfiets had hij iets aan zijn nek sommigen zeggen zijn nek gebroken en uh, die, heeft hij zich teruggetrokken en uh, sinds toen had hij niet meer opgetreden en men wou hem uit zijn tent lokken. En uh, precies in Woodstock, waar die woonde... We ...wou men een enorm festival organiseren... Met het, uh, met, het achterhoofd, ...met het idee in het achterhoofd... ...van we doen het in zijn achtertuin, dat, dan dat komt hij ook wel. Ja, is, en wat doet Die gaat op dat moment in, op een klein festivalletje... ...voor de Engelse kust optreden... ...om maar zo ver mogelijk weg te zijn van Woodstock... ...en van al die hippies die hem als hun spreekbuis zien. Uh, ja. Nee. Dan, dan gaan we nog, ik denk eerlijk gezegd, zo op de klok kijken... het laatste fragment doen. En uh, dat betekent dus dat we uit onze keuze Patrick er eentje gaan overslaan. We gaan gewoon naar Political World van de LP oh Mercy. We live in time men don't have a face. Ja, Political World, opgenomen tussen februari en april 1989. Uitgebracht in september dat jaar, dus vlak voor de val van de muur en voor de val van Ceausescu. Hebben we hier nou weer de commentator en de visionair Dylan terug? Ja, Dylan kwam toen uit een periode... dat hij uh, veel problemen had om te schrijven. Hij had writer's block, dat heeft daar heeft hij veel mee te kampen gehad. En uh, in eind jaren tachtig dacht hij er zelfs over om gewoon te stoppen. Met, hij vond dat hij niks meer te vertellen had. Hij kreeg het, hij kreeg het waarschijnlijk niet gezegd. En uh, toen... Uh, ja, Overwoog hij om bij The de Grateful Dead te gaan spelen of zo. En dan heeft hij um, een, een producer. Hij had een platencontract waar nog een aantal platen moesten gemaakt worden. Dan heeft hij een producer gezocht, Daniel Lanois? En die heeft hem meegenomen naar New, New Orleans. En um, wat, uh, wat we net hoorden is. Is een nummer. Het eerste nummer eigenlijk dat, dat echt op band gekomen is. En dat kwam zo. Hij, Dylan had van tevoren gezegd: ik wil alleen maar s'nachts werken. Ik wil die plaats. Ja, dan krijg je het goede, goede ja, diepe geluid. Ja, dan krijg ik ja. uh, het geluid dat hij, uh, dat hij wou. En uh, hij uh, was er echt niet. Hij vond zijn draai niet in de studio. Hij was heel onwillig en het lukte niet echt. En om hem een beetje op, de, op het goede spoor te zetten... had Daniel Anwar een, een mix voorbereid. Hij had met de muzikanten tijdens de dag dan een opname gemaakt. En hij wou dit nummer laten horen aan Dylan. En uh, nog voor de band gestart werd zei ik Dylan... nee, ik moet niet horen, Het is overdag opgenomen. Dus dat is niks voor mij. Een purist toch? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En uh, ja, dan hebben ze toch een, ja, een beetje verder gespeeld. Een paar nummers uitgeprobeerd. En toen... Uh, na een hoog, open, hoog oplopende ruzie want de, de frustraties kwamen naar boven Lanois heeft een gitaar aan diggelen geslagen uh, de twee hebben zich even afgezonderd dus Lanois en Dylan hebben zich afgezonderd en een goed gesprek gehad en achteraf zegt Dylan laat me toch eens horen wat je klaargemaakt hebt Lanois laat de opname horen nee nee nee, nee zegt Dylan zo gaat dat niet uh, dit gaat zo en hij begint te spelen en dat is wat we net hoorden eerste tijd de instrumenten dus Dylan begint te spelen en de andere muzikanten vallen in. Dat is wat we dus net horen. We horen weer ten voeten uit de methode Dylan, waar je hele boek eigenlijk over gaat. Ja. Nou, daar moeten we het bij laten. Het is een prachtig boek. En wie meer wil weten dan al deze mooie voorbeelden en, en de man achter het verhaal, achter zijn daden, lees het boek Dylan in de Studio. Patrick Soufferard. Dank u wel. Bedankt. Ja. En dat boek is uitgegeven bij Uitgeverij Epo. Epo. En ja. er komen nog allerlei. Gelegenheden het komende jaar om het boek aan te prijzen hebben gegeven. Ja. Niet alleen zijn 70ste verjaardag, maar wat was er nou nog meer? Uh, in oktober is het 50 jaar geleden dat hij zijn eerste opname maakte. Dus dat hij professioneel begon te werken als muzikant. Ja, ja. nou. Heel hartelijk bedankt voor je komst, helemaal uit het verre Genk uit België. Uh, wij maken nu even plaats voor het uh, nieuws van 11 uur. Maar daarna zijn we terug met uh, het verhaal van de hond die in Duitsland voor opschudding zorgde. door de Hitler goed te brengen met de geschiedenis van het Bimhuis. Uh, met GroenLinks en met de onthulling van de vondst van een wel heel bijzonder hoofddeksel. Dus blijf luisteren. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Ze daar presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. En de bedoeling is dat je niet in dat water terechtkomt met een, een anti-valgo. Waarom ze zo ding, weet ik niet, want je valt er heus wel mee. Ongeveer 2,5-3 maanden na die Schipbreuk spoelde er een leek aan met zijn paspoort. Dat schedrijd, je hebt hetzelfde plekje geschilderd waar ik bijna verzampen ben. Nieuwsgierig naar meer.